Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een aantal energieleveranciers zijn weer energiecontracten voor drie jaar af te sluiten. Dat is voor het eerst sinds de energiemarkt ruim anderhalf jaar geleden op hol sloeg. De prijzen liggen naar verwachting iets onder het niveau van het huidige prijsplafond van 1,45 euro per kuub gas. En als een klant een driejarig contract op wil zeggen... dan zijn er ook flink wat ontbindingskosten. En sites als gaslicht.com merken dat klanten verdeeld zijn. Sommigen willen voor zekerheid kiezen... terwijl anderen juist willen profiteren van mogelijk lage variabele energietarieven. In het noorden van Kosovo zijn de spanningen verder opgelopen. Etnische Serviërs, die daar in de meerderheid zijn... proberen te voorkomen dat Albanese burgemeesters worden geïnstalleerd. Ze werden gekozen nadat de Serviërs de burgemeesterverkiezingen hadden geboycot. Daarmee wordt ingezet om politici toegang te geven tot de gemeentehuizen en om te voorkomen dat Serviërs bestormen. En daarbij wordt onder meer traangas ingezet. China wil voor 2030 astronauten op de maan zetten. En ook moet het ruimtestation worden uitgebreid, dat zegt de Chinese ruimtevaartorganisatie. Er zijn geen specifieke data genoemd. China bereidt zich voor op een kort verblijf op de maan. En het Chinese ruimtevaartprogramma groeit snel. Het land wil concurreren met de VS in het bereiken van nieuwe mijlpalen in de ruimte. En Mauricio Pochettino is de nieuwe trainer van Chelsea. De Argentijn tekent een contract voor twee jaar in Londen. En de voetbalclub eindigde afgelopen seizoen teleurstellend op de twaalfde plaats in de Premier League... en speelt dus geen Europees voetbal, ondanks een investering van 600 miljoen euro in de selectie. En zat zonder club sinds zijn ontslag bij Paris Saint-Germain. In 2019 bereikte hij met Tottenham Hotspur de finale van de Champions League. Het weer droog en zonnig in het noorden zijn er ook wat wolken. Het is 13 tot 19 graden. Vanavond klaart het op en koelt het af naar zo'n 8 graden. Morgen in het noorden kans op wat motregen. In het zuiden droog met zon en 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de N305 rond de Almere. Voor de aansluiting met de A27 is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. De zomerheers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 Het is een lekkere zonnig begin van uur drie weer, hè? Je hoort, uh, een uh, Frans uh, plaatje van Frans Gal. en uh, Ella Ella. Inderdaad, uh, het derde uur van Zandvoort voor jou. Uh, daarin hebben we nog heel veel onderwerpen, toch Fred? Ja. Jeetje, we ja. hebben het weer uh, druk, ja, ja, ja. want uh, ja, Benno is op locatie. Ja, Benno is op locatie. Bij het uh, Marco hebben we hier al en uh, Stretto is onderweg. Die, uh, Stretto, uh, Ja. De bands we dan, zo moet ik het zeggen. Ja, wel. een klein ritje vanuit Alkmaar, dus uh, valt mee. Ja, maar ja, goed, we moeten wel het enige nodige <laughs> neer gaan zitten. <laughs> Zeker, nou, dat ga jij zo meteen doen, ben je ja. wel even zoet. En uh, ja, vanmiddag ook een heel uh, mooi stuk uh, proëzie met uh, Marco Termes. Goedemiddag, Marco. Goedemiddag. Hé, hey, goed je weer te zien. Ja, eerst gelijk. Ja, eerst even <laughs> vragen van, uh, ja, je hebt nog steeds... Uh, je, sorry dat ik erom moet lachen, maar dagelijks druk bezig met je boek, maar... Uh, ja, weet je er geen einde aan te breien of zo aan het boek? Nou, de verleden keer werd me gevraagd, waar gaat het boek over? En toen zei ik, maar god, mevrouw, ik, ik wou dat ik het <lacht> wist. Oh, oké. Okay. Nee, maar ja, hoe gaat het met, uh, met je nieuwe boek? Ja, gaat goed, Nog uh, drie hoofdstuk Oké, okay, en dat is hoeveel maanden, weken? Nou, nog drie maanden denk ik. Ik ben wel heel benieuwd. Ik ook. Het wordt echt een hele, hele dikke pil. Uh. Ja, ja, ja, ja, het is... Uh, nou, ik denk 800 pagina's. Dat, re dat redden we dit keer wel. Wauw, ja. jeutje, mineutje. Dus dat heb je niet zo even... Uh, ja, je hebt het wel in een dag uitgelezen. Als je flink doorleest, maar... Ja, dan moet je, dan moet je Alleen, dan moet je ook wel... Maar maar ja, even voor, uh, voor mij. Zijn er veel boeken van uh, zo'n uh, formaat? Ja hoor, ja ja, ja. ja, heel beroemd zelfs. De Bijbel. Je, de Bijbel, ja. De Bijbel. Ja, ja. oké. Okay, maar... Nee, er zijn echt heel erg veel dikke boeken. Oorlog en Vrede van Tolstoy, uh, Umberto Eco, De Naam van de Roos. En nee, zo kan ik dan wel even doorgaan. Nou, dus het valt eigenlijk wel mee. Ja. Dat zou, zou ik zeggen. Even, het, het was meer werk om het te schrijven dan om het te lezen. <laughs> nou ja, ja, ik ben heel benieuwd uh, hoe het uh, boek uh, gaat worden. Spannend. En uh, ja, een stuk uh, Proezi. kan je daar uh, wat over vertellen? Nee, dat is een verrassing. Dat is een verrassing. Nou, oké. Okay. Ik zou zeggen, blijf luisteren naar Salford. Nee, Salford ja. voor jou. <laughs> Salford voor jou. Salford voor <laughs> jou. Yeah. En uh, ja, dan hebben we ook nog uh, lekkere muziek, want zometeen om half zes uh, gaat hij optreden. Brace. Ja, brace. En uh, we hebben een lekker nummer van hem uh, weer uh, uitgekozen. Ah. Hier is uh, Bessame Mucho. Oké. Okay. Hier is Brace.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 Say know what I'm seeing You know what I'm seeing You know what You but I'm seeing I'm Vandaan. En ik vroeg om je vader je halen. No, no, ik wil hem Ik greep mijn kans bij de volgende dans en we kusten de op een bankje. Vanaf half zes uh, treedt hij live op uh, bij het uh, buurtfeest van Zandvoort Insight uh, in Nieuw Noord. We hebben het over Brace. En dit was uh, Besta Mucho, een uh, nummer wat hij deed uh, bij uh, de beste zangers. Wij gaan weer een lekker plaatje draaien dan gaan we naar Jan van der Leeden op Duinkjesveld, de police. Dat zou zo'n leuke plaat kunnen zijn. Nou, dat plaat is wel goed, maar uh, ja, een, een stalker, daar gaat het eigenlijk over, hè? deze plaat van de uh, Police in Every Breath You Take. We gaan naar het uh, uh, Jan, hoe is het uh, met je humeur? Uh, gaat het goed? Ja, ik ga hier op het boekon. Ik heb lekker een biertje, want ik denk, nou, gaan we naar boven? Ja, nee, ja, je, uh, hebt, je hebt gelijk, want... Ja, het is gewoon 06, dus... Uh... 06, jeetje... Meer, hè? Gewoon, dit is al de vijfde wedstrijd achter elkaar dat het uh, helemaal niet loopt. Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Want vorige week ging het de eerste helft hartstikke goed en daarna zag ik het in elkaar en die week daarvoor hebben ze 88 minuten heel goed gespeeld. En toen we werd het toch in, uh, van een het 2 1 stand met een 2-4. En daarvoor waren inderdaad een paar wedstrijden die bar en bar slecht waren. Oké, okay, ja, dus. Uh, maar, uh, we, we hebben inderdaad die wedstrijden gehad dat het uh, aan het eind uh, niet echt uh, meer uh, liep, maar daarvoor uh, wel. Ja, en nu staat, nu staat eigenlijk het hele tweede erin. Nagenoeg het hele tweede aangevuld met Kas uh, met en Kas uh, en Kool en, en uh, hoe heet het Nigel Berg. Dus uh, je kan ook echt niet veel verwachten. Laten we hopen dat die jongens die, die er nu naast staan en wachten op, uh, op herstel... ...dat die uh, volgende week of anders over twee weken uh, weer fit zijn. Dat we goed die na-competitie moeten doen. Dus ja, wordt, er, wordt meteen, uh, na dit, uh, of deze zaterdag uh, de na-competitie bekendgemaakt? Ja, absoluut. Het is 0-7 nu. 0-7? Uit de vrije trap maken ze 0-7. Dus uh, ja, vanavond, vanavond weten we tegen, tegen wie SV Sanford uh, moet spelen. Ja, misschien hoor ik het straks wel, dan geef ik je wel een appje. Ik... Helemaal goed. Dan nemen we dat nog even mee. Dankjewel, Jan, in, uh, in okay. ieder geval. En dan gaan we elkaar uh, na, volgende week of over twee weken uh, spreken. Ik laat het je weten. Is goed, dankjewel, Jan. Oh. Hoi. Ja, 07 of 7-0. Nee, 07, moet ik dat zeggen. Hier Ongelooflijk. We altijd veel aandacht aan de Formule 1. En zo zitten we ook in de Q1 van de kwalificatie daar in Monaco. Max Verstappen op dit moment op P1 met nog drie minuten te gaan. Alonso 2 en Leclerc op P3. Lesrol op P4. Waar vinden we Nick de Vries? Die staat op dit moment op een Tiende plek, nou ja, nog een kleine drie minuten te gaan, dus we gaan weer naar Benno toe, naar het buurtfeest. Want ik hoor een hele hoop gestampen daar. Volgens mij is Lady Mix aan het draaien. Ja, dat komt allemaal, Rob. Lady Mix is over vijf minuutjes klaar. En... Heeft het uh, publiek hier een half uurtje lang uh, vermaakt met uh, stevige beats. en daar uh, reageert het publiek uh, geweldig op. Met de uh, is lekker dans op straat, ...waar kan je dat nog? Alleen maar in uh, Nieuw-Noord denk ik dan gewoon dansen op straat, dat is toch geweldig. En uh, mensen zitten aan een klein biertje, lekker verbranden, netjes, door de zon. Dus uh, wat wil je eigenlijk allemaal nog meer? Verder uh, is uh, de, ja, de kofferbakmarkt aan het opruimen. En, uh, de andere informatiemarkt uh, wordt ook opgeruimd. Dus het uh, accent ligt eigenlijk alleen maar hier op de muziek. En uh, straks na Lady Mix uh, komt uh, Maral en Dan komen we het publiek er een half uur van maken. Dan nog uh, DJ meneer. Die had ook de aftrap op drie uur. En dan uiteindelijk uh, de hoofdact uh, Brace om half zes. Nou ja, er zullen we wel wat mensen op afkomen neem ik aan hè? op, uh, op uh, Brace. Ja, dat denk ik wel. Het is uh, wat dat betreft een, uh, uh, al een gevulde uh, en uh, mensen zijn allemaal heupbiegend uh, en zwingend uh, vermaken ze zich met de muziek en met elkaar. Dus wat dat betreft uh, gaat het uh, geweldig los hier. Mooi, ga jij uh, proberen nog uh, Lady Mix uh, voor de microfoon te krijgen voor vijf over uh, morgen? Ja, dat gaan we proberen. Ze is uh, zo klaar en dan uh, hoop ik uh, kom ik gauw bij je terug. Helemaal leuk. Nou, we lopen een beetje uit. Ik ga zo meteen uh, rendel bellen voor de Pit Report. En uh, ja, dan komen we straks bij je terug. Uh, dankjewel, Benno, voor uh, dit moment. Hier is Hou Je Bek en Mij Eesters. Ik zit al uren te staan naar je side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 Neer, hou je eens je bek Pak me vast, maak me gek Ja, ik wacht wel weer boven, tot jij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 Nou, de titel is uh, HJB, de nieuwe single van Emma uh, Heesters en hou toch eens je bek. ZFM Race Radio Pit Report. Ja, Rendel, je kan het niet leuker maken, hoor. Op deze zonnige zaterdagmiddag. Goedemiddag, nou, ik, trouwens. Goedemiddag, goedemiddag. Ik weet niet, hoor. Maar die Emma Hees is, is toch een heel braaf meisje? Heel braaf meisje? De consument <lacht> komt ze met... Hou toch eens je bek. Houdt toch eens je bek? Nou, ik weet niet of ze zo braaf is, eigenlijk. Nou ja, dat dachten we dus allemaal, hè. Maar volgens ja. mij is de verkeering uit. Dus uh, ah, jij ja, is er ja. even, even goed klaar mee. Uh. Ja, dan, dan mag je dat zeggen. Dan, dan, dan, ook, uh, dan mag je gewoon even lekker uit je bol gaan, zo wil ik me zeggen. Ja, toch? Z zeker weten. Nou, Darin Mona. Uh, <lacht> Gaat ze ook uit een bol? We hebben net een rode vlag uh, gehad uh, tijdens de Q1 van de kwalificatie. Jij bent er waarschijnlijk ook allemaal aan het volgen, Rendel. Ja, we zitten hier met een aantal mensen zitten op de schermen te kijken inderdaad. Ja, nou laten we het zo zeggen. Perez gaat hem morgen niet winnen. Daar zullen we dat, maar, de, dat maar vast gaan vasthouden. Die, uh, die gingen in de eerste bocht uh, ja, redelijk hard af. En uh, als ik de auto's zie, hebben die monteurs... die gaan vanavond geen feestje hier helemaal nakomen. Die hebben wel wat werk te doen, denk ik. Nee, gaat het wel lukken, denk je? Of, uh... Ja, jawel, jawel. Die, die jongens zijn zo gedreven. En ze hebben natuurlijk alle onderdelen bij zich, dus dat is geen probleem. Dus die auto die wordt alweer uh, weer helemaal nieuw. Dat, uh, dat denk ik wel. Maar ja, uh, ik weet niet of er een versnellingsbakje moet gewisseld worden of iets anders. Maar ja, uh, die pres is gewoon klaar. Die gaat hem, uh, dit keer de Cambrie van nago niet winnen. Of we moeten een hele rare race gaan krijgen. Zeker. Nou ja, gelukkig zullen we maar zeggen. En dan uh, wordt het Max tijd, toch? Ja, Max staat op keer in Q1. Uh, die is net afgelopen, staat hij op de eerste. Maar wel heel ver verrassend. Uh, Tsunoda op plek 2. En uh, de Vries is natuurlijk ook uh, prachtig, want daar zitten de Vries jongens op plek 15. Hij zit er net in, hè? Ja, ja. Hij zit... ja nee, ja, hij oh, ja. net, net in, is, is het nou afgelopen? Ja, is afgelopen. Hij mag wel 2? twee. Oh, jeetje, mineutje. Ja. Oh, dat is de prestatie. Geweldig. Ja, nou ja, ik weet niet of het een prestatie is als je je op plek 2 staat. <laughs> Nee, dat, doen. Dat, dat moet je er dan weer niet bij zeggen, Renno. Nee, ja, sorry, sorry, sorry, sorry, maar uh, nee, hij, hij wel door naar Q2, dus ik denk dat, dat Timo eventjes... Uh, die staat nu overal te juichen in de pitbox, ja, voor, uh, voor, voor hun. Dat gaat, Zeker, nou maar zo goed uh, voor hem, dat hij uh, toch een uh, keer uh, door is. Misschien geeft het uh, iets meer vertrouwen bij je. Nou ja, uh, ik vind het ook knap dat je tussen al die uh, muurtjes nergens tegenaan rijdt. Maar ja, er zijn toch sommigen die het wel doen. Maar nee, uh, gewoon goed. Ja, hij heeft het gewoon nodig. En, uh, want uh, wees even eerlijk, hij uh, wordt natuurlijk helemaal verguisd door iedereen. Maar je, uh, voorlopig is hij nog steeds uh, staat in zijn paspoort Formule 1 rijden. Dus dat is oké. Okay. En uh, hij moet het alleen nu even wagen maken. Maar mm, ik, uh, ik heb tegen diverse mensen al gezegd... ik heb er een hard hoofd in. Uh, of hij uh, de zomerstop gaat overleven. Ja, wat uh, van de week waren het ook weer... Uh... Verhalen in de pers van heeft hij nou wel of geen gele kaart gehad? Nou, ik denk, dat, ik denk alleen wel dat ze wel tegen hem zeggen: je zou. Kijk, je kan niet verwachten van de Vries dat hij. Uh, als een max kampioenschap gaat winnen. Of het moet een hele rare wedstrijd worden. Um, maar uh, hij moet wel dichter op zijn teamgenootje. En als je nu ziet uh, zijn teamgenootje op plek 2 en hij op plek 15 in die eerste kwalificatie. Ja, dat is gewoon. Uh, uh, te veel. Ja, jongens, het is niet te veel, hè. Want te net rijden er 16 auto's... binnen een seconde, hè. Dus waar hebben we het over? Als je één keer met je uh, ogen knipt... is het heel veel voorbij. Ja, maar zeker. Ja, maar ja, tiendes en duizendes... geldt nu gewoon maar in de Formule 1. Dus... ja, al ben je te langzaam... je bent nog steeds langzaam. Ja, maar ligt het <laughs> nou aan... Uh, ja, het ligt aan Monaco natuurlijk... dat uh, die auto's veel dichter bij elkaar zijn. Ja, natuurlijk. Uh, de, de snelheden zijn veel lager. Dus ook die aerodynamische uh, pakketten... die werken anders. Uh, de topsnelheden... zijn heel anders. Die liggen eigenlijk... Uh, best wel heel erg gelijk. En die auto's zijn heel erg gelijk. En uh, ik zeg het altijd wel, die rijders, die zijn allemaal ook wel redelijk gelijk. Tuurlijk heb je betere rijders. En is er altijd eentje beter. Maar op zo'n baan als dit, dan heb je niet uh, het vermogen of een hele goede, ik moet zeggen een hele goede, uh, ontwi ontwikkelde auto telt toch ietsje minder. Kijk, uh, je ziet het nu met, uh, met uh, natuurlijk Mercedes die toen heel, met een hele andere zijpot komt. Uh, daar moet je niet gelijk van verwachten dat ze dan nog ook gelijk voor haar rijden. Dat, niet op zo'n baan als dit. Nee, maar dat had wel. Ze wel een beetje verwacht. Ja, nou, nou, nou, je nou, zit dus in het Romeland. <lacht> ook, ook, ook, ook bij Mercedes. Ja, nee, nou ja, zo ja. werd het ook geschreven, hoor, uiteindelijk. Ja. Van, uh, ja. ja, het valt toch wel heel erg tegen, hadden ze gezegd. Uh. Ja, nee, maar, uh, kijk, het belangrijkste is dat die twee keer Russen, wel Russen, hoor, ze helemaal toch weer een auto krijgen, waar ze zich veilig in voelen of lekker in voelen. die uh, De balans van de auto goed is, nou, ik denk niet dat je tussen de putdeksters van Monaco de, de balans van de auto altijd helemaal 100% krijgt, dus uh, dit zijn niet de crisis waar je die, uh, die dingen helemaal 100% uh, kan gaan voelen of het wel of niet werkt, denk ik. Dan gaan we echt op de volgende discussie zien. Ja, we hebben Max Stappen op, uh, uh, op uh, de eerste plek uh, op dit moment. Ja. Uh, hoe verwacht je eigenlijk dat uh, Leclerc het uh, verder gaat doen in de kwalificatie? Uh, nou ja, <laughs> als je de muur maar vanuit de muur blijft. Nou, ik denk dat als je gaat kijken aan losse vind ik het toch wel heel erg sterk. Dit zijn toch wel de oude rotten die toch ook weer met een, een iets mindere auto toch heel erg hard kunnen gaan. Om Monaco sowieso. Uh, ja, als we stappen laat gaan. Monaco, ik, ik denk het niet. Ik denk dat hij daar de pol pakt. Laten we het hopen, hè. Maar hij kan ook met zijn Perez, hè? Foutje maken en er vol in gaan, hè? Ja, ja, ja. weer nou, dus, dus, uh, dus papa Perez te kijken, die kijkt niet vrolijk. Nee, dat, nee die, uh, die kijkt allemaal niet vrolijk, ja. <laughs> Dat kan ik me voorstellen. Nee, ja, toen, uh, ik weet nog uh, één keer wel, welke race was het ook weer. Mexico of zo, dat uh, ja, Perez uh, had gewonnen. Nou, toen was papa Perez wel heel erg blij, hoor. Ja, maar nu niet, hoor. Die zit nu heel erg om te kijken. Die weet nu zeker dat zijn zoontje geen wereldkampioen gaat worden dit jaar. Dus dat is heel duidelijk. Ja. Uh, nee, uh, uh, ik vind het altijd. Uh, ik ben uh, durf ik nooit voorspellen. Het is een loterij. Je, je zag het ook vorige keer: hè, gewoon, uh, Max is negende. Uh, omdat er gewoon een uh, uh, uh, situatie ontstaat waardoor die gewoon niet meer zijn tijd kan verbeteren. Dat kan hier ook gebeuren. Hè. De, de, de jongens rijden allemaal tot een niet. Uh, rekenen voor mij dat ze allemaal op 110% zitten. Nou, dat is eigenlijk 10% te veel. Dus hele kleine foutjes. Uh, ja, dat is zo afgestraft. En trouwens, nu eventjes, uh, Max is erg eager, hè Want dat zie je niet vaak dat hij als eerste klaar staat om op de baan op te gaan. Dus ja. uh, hij wil er absoluut uh, voor gaan uh, nu in het hele verhaal. Uh, laten we hopen het maximum op één zit. En dat, maar aan de andere kant hoop ik het ook niet, want dan krijgen we zo'n verschrikkelijk saaie race morgen. Ja, en daar hebben we helemaal gezin in. <laughs> Een beetje spektakel uh, moet het uh, gaan worden. La, laat die maar uh, tiende zijn of zo. Dan hebben we in ieder geval wat gebeurt er tenminste weer wat. Ja. Maar dan, ga, dan zien we in ieder geval wat inhaalacties. Uh, uh, op, op Monaco inhalen, nou ja, dat ja. wordt uh, ja. leuk. Ja, ja. Nou ja, laten we het zo zeggen. Als je boekmaker bent en je zet nou de vries op 1, dan ga je, als je 10 euro ingezet hebt, ga je uh, lachend uh, het weekend uit. Zullen we dat te zeggen? Dat, dat weet ik wel zeker, uh, rendel. Ja. Nou ja. Uh, Monaco is speciaal, Monaco blijft altijd speciaal. En uh, laten we hopen dat het uh, morgen gewoon droog blijft en we een hele mooie wedstrijd gaan zien. Ja, ik zat vanmorgen trouwens uh, naar Hart van Nederland te kijken. Ja, sorry mensen, maar dat uh, doe ik uh, wel eens. Ja, wil je dat ook op, uh, op, uh, op SBS. En die hadden... Dus de, de, de camp van het circuit hier in Zandvoort hadden ze in beeld. Ja. En toen zeiden ze van ja, het is nu nog een beetje leeg, maar uh, straks wordt het uh, helemaal vol met allemaal motorgeronk en uh, geweldige acties op het uh, circuit. Want het is weer tijd voor de Pinkster Races. Ja. Ik denk nou ja, die zijn eigenlijk wel een beetje in de tijd blijven hangen. Want de Pinkster Races waren vroeger heel erg groot, maar nou toch niet meer, of wel? Nou ja, het wordt ingevuld door de zomeravondcompetitie, de DNRT. En, uh, en die hebben vandaag wedstrijden met verschillende klassen en morgen wedstrijden met verschillende klassen. Ja, dat is uh, de, ik zeg het altijd maar, de bakenmaat van de Nederlandse autosport. Omdat daar zijn de alle amateurs natuurlijk heel erg bezig. Maar we hebben geen professionele autosport meer, hè? we hebben geen cups meer in Nederland. Dus uh, wees blij dat dit er is, Dan is er in ieder geval nog een beetje autosport op Zandvoort, anders was er helemaal niks meer. Jazeker. De Campri en de historische Campri natuurlijk, uh, die is volgende week volgens mij, ja, ook al snel. Uh, nee, 17, uh, 16, oh, 17. 17, 17 is ja. Dat, ja, de historische hier natuurlijk, de 17e. Uh. Uh, is er natuurlijk niet zo heel veel autosport, behalve dan die DNT en de DRDO, die vaak in de avonden rijdt. Dat uh, is ook een, een, een race uh, serie, zeg maar. Hebben we natuurlijk niet zo heel veel. Dus ik ben ontzettend blij dat die DNT er is. En het is. Ja, mensen moeten er toch gewoon heen gaan, hè. je hebt uh, gewoon gratis terrein op, je kan gratis kijken. Het zijn allemaal amateurcureurs, maar zo bloedje je fanatiek, heerlijk, hou ik van, hou ik vreselijk van. En vaak hele mooie wedstrijden, heel close racing, uh, ja gewoon aanraden, gewoon aanraden. Ja jongens, het zijn geen Lambos, het zijn geen Mercedes GTS, maar ja, uh, gewoon 10 E30's binnen drie seconden over de finishlijn zien komen is ook erg leuk hoor. Ja, nou ja wij zijn blij mee, Rendel, dat de ja. DNET er in ieder geval is. En ja. dat er weer uh, wat actie uh, op het circuit is. Toch met de Pinkster Racers en dergelijke. En met paarse doen ze het ook, hè, geloof ik. Ja, paarse. de paarse racers zijn tegenwoordig voor hun. De Pinkster Racers zijn tegenwoordig voor hun. En ik vind het gewoon prachtig dat, het, uh, dat zij uiteindelijk als amateurautosport dat invullen. Want ja, anders heb je een erg leuk circuit, hoor. Dan kan je gaan lopen. Hè. Of op een fietsje gaan zitten. Maar er is er niet zoveel. Nee, de, de, uh, uh, dan heb je de bleek die een rondje rijdt. Althans, een leerling ja. van de bleek. En dan uh, daar houdt het mee op, ongeveer. Ja, het mee op. Dus uh, we moeten ontzettend blij zijn dat, uh, dat die serie er is. En... We staan toch al heel lang, hè? Het is, uh, dit is al echt heel lang aan de gang. Uh, ik heb er zelf vroeger ook in gereden, een beetje rond 2000 uh, tot 2005. Uh, jongens, het is gewoon, daar leer je zoveel uh, uh, qua autobeheersing, maar ook qua wedstrijdmentaliteit... en uh, gewoon gezelligheid met andere rijders en andere mensen. Dat is uh, ja, gewoon aanraden voor iedereen die met de autosport wil starten. Gewoon daar. Gewoon daar doen. Dank je wel weer, uh, Rindel voor uh, vandaag. Oké. Okay. Hoe voel je, je trouwens Benno? Die was rustig vandaag, hè? Ja, die heeft, volgens mij heeft hij een pilletje gehad dat hij helemaal niks meer zegt. Over, nee, nee, nee die, die ligt voor pampers. Nee, hoor, die hebben we op pad gestuurd. Naar, die, ja, okay. zit, die zit bij een buurtfeest in Noordzo. Dadelijk gaan we nog even naar hem schakelen. Ja, dus. ah, is goed. Geef hem een biertje en dan wordt hij weer wakker. Dan ja, dan. dat gaan we doen. Ja? Dankjewel, Rendel. Tot okay. volgende week. Spreek je. Okay. Hoi. Hoi.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 Punt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 contra te contigo y Dat je niet no me dat je niet niet wilt, dat je wilt. Dat je wilt, je wilt, dat je Ja, je zult merken ook hè, dat, uh, dat het uh, zonnige weer is uh, in Zandvoort. Lekkere zonnige muziek uh, op de radio op deze zaterdagmiddag. Zandvoort voor jou, daar luister je naar uh, tot aan uh, 7 uur uh, vanavond. En we gaan even naar het uh, buurtfeest toe, als het goed is uh, in ieder geval, Fred. Ik eh, probeer hem te bereiken. Je probeert uh... hem. Ah onun. ja, er komt, wat. Er, er komt ko wat. er komt wel wat. Nou ja, helemaal goed. Uh, dan gaan we praten met uh, Benno. Want als het goed is, heeft hij uh, DJ uh, Lady Mix uh, bij zich. En DJ Lady Mix heeft uh, vanmorgen en vanmiddag een uh, workshop gegeven. En uh, ja, ze heeft ook gedraaid zojuist. En dan is er morgen nog wat. Nou, we gaan het allemaal aan uh, Benno vragen. Althans, die gaat het aan Lady Mix vragen. Toch? Ja, dat klopt. Uh, ja, ik sta hier uh, met uh, Lady Mix... Uh, Naast mij En uh, ze komt binnenkort bij ons Ook uh, bij Rob en mij in de studio Dat heb dat, ik even Tussen neus en lipjes over geregeld uh, Maar we hebben het eerst even over Vandaag uh, Lady Mix uh, Want uh, ja hoe, hoe ging het optreden ja, heel goed. Ja? Het publiek had er zin in. Het is mooi weer. We treffen het onwijs met het weer. Het publiek heeft er zin in. Het is gezellig. De kindjes hebben het leuk. Dus uh, ik denk dat het wel een gezellig dagje vandaag is. Ja, zeer geslaagd. Zeker. En hey, je bent nog niet klaar, hè? Nee, ik mag het uh, buurtfeest uh, afsluiten. Ja. ja. Dus ik ga straks uh, nog even het feestje goed afmaken. Ja. Nou, dat in uh, de mensen die zijn al, uh, al dansend, gaan ze door de straten. Dus dat, dat, uh, je, dat dus, ja, doe je er dan een schepje bovenop qua aantal beats of zo? Ja, ik ga het straks wel, uh, wel goed afsluiten. Dus ja. we gaan wel even flink feest maken het laatste half uur. Ja, ja. Dus verknallen zeg ik altijd maar. Ja. Dan naar een, een volgend evenement, want ja, daar staat Zandvoort natuurlijk vol van, Zandvoort uh, Alive. Uh, daar ga je met je DJ-school, de kinderen van de DJ-school, ga je er iets leuks doen? Ja, ik heb heel leuk nieuws gekregen dat uh, de kinderen van de DJ-school morgen op Zandvoort Alive mogen optreden van 4 tot 6. Ja. Wat gaaf. En waar? Bij uh, Beach Club Mango's. Oké. Okay. Ja. En hoe, euh, hoe vinden die kinderen dat zelf? Hoe, euh, ja, dat met vol publiek om te mogen gaan draaien. Nou, ik denk dat ik het spannender vind dan hun. <laughs> <laughs> ik denk dat ik, uh, ja, ik vind het. Ik ben best wel zenuwachtig. En het leuke van is dat ik er zelf niet heb gedraaid. En dat ik heel trots ben als juf dat mijn leerlingen daar gewoon mogen draaien. En het is voor zo'n grote week en zo'n groot evenement. Ja, ja en voor Zandvoort vind ik dat, ja, met de kids vind ik dat echt geweldig, ja. En we bepalen de kinderen zelf wat ze gaan draaien? We hebben donderdag op een uh, echte DJ, grote DJ-set die daar ook aanwezig is, hebben geoefend. En de kinderen hebben allemaal hun eigen setje. Voorbereid. Zo. Met, uh, ja, ze gaan zeg maar, ongeveer 10 tot uh, 15 minuten zelf draaien. Dus ze hebben echt hun eigen set voorbereid. Zo. Heel gaaf. Ja. En hoe moet ik me dat voorstellen? Want hoeveel kinderen gaan er draaien? Er gaan er als het goed is 11 of 12 morgen draaien. En we hebben best wel uh, 2 uur de tijd. En dat is onwijs gaaf. Zo'n lange tijd. Dus elk kind kan het ook even gewoon echt laten zien. En genieten van het draaien. En laten zien wat ze hebben geleerd de afgelopen jaar. Zo. En welke leeftijd zijn deze kinderen? Tussen de 8 en 13 jaar ongeveer. Ja. Zien we ze dan nog eigenlijk wel op het podium? Ja. <laughs> Anders moet er een kratje onder. Maar dat wordt wel geregeld denk ik. Ja <laughs> oké. Hey Benno, wat ik uh, mij afvraag Benno. Ja. Misschien kun je dat aan uh, Maxime uh, even vragen. Er dus stop ja. bij bij de, de Sanford Alive dat het voor iedereen van uh, 20 plus uh, is. Oh, ja. En ik neem aan dat er ook wel uh, vriendjes en vriendinnetjes uh, willen komen. Mag, mag dat wel uh, tot uh, 6 uur? Ja... Uh... Maxime, Rob zegt live uh, is voor, voor 20-plussers. Nou ja, jouw kinderen zijn hè, en die nemen waarschijnlijk ook hun vriendjes en vriendinnetjes mee. Mogen die wel met uh, hun pinnen? Ja, uh, Niels heeft, uh, wij hebben afgesproken met Mango's, met Niels, dat de kinderen tot uh, zeg maar 6 uur, half 7 mogen blijven. En daarna is het wel inderdaad voor 20-plus. Dus ook, uh, ja, ook voor de veiligheid ook is dus dat goed, ja. Maar iedereen mag komen morgen. Nou, jij dan een bijna slaaploze nacht, denk ik, want vanwege de spanning van morgen. Ja, ik ben niet zo snel zo zenuwachtig, maar nu wel, ja. Nou, in ieder geval nog heel veel succes vanavond. Ben je laatst optreden en uh, tot de volgende keer in de studio. Tot snel, dank jullie wel. Oké, okay, terug naar de studio. Nou Marco, ik ben de, de Q2 aan het uh, volgen, maar uh, voor uh, de Vries zit het hem uh, niet in, uh, die uh, Q3. Nou, wat een verrassie. Dat gaat het uh, niet worden. Nou ja, het valt eigenlijk best wel... Uh, oh, de twa... De, even kijken, twaalfste plek. Twaalf, oh, twaalfste plek. oh nou, dat valt dan dus, Dat Dus het valt eigenlijk best wel mee, toch? Och, ja, misschien dat je niet goed bij het gaspedaal kan. Nee, ja, de, ja, maar daar heeft Suno daar ook last van, hè? Eee, dus uh, Dat is een ja, hele snelle. Jazeker, jazeker. Nou, het is uh, weer uh, de laatste van de maand. En uh, wij uh, doen altijd een uh, stuk uh, proëzie uh, van je, Marco. Ja. En uh, wat heb je vandaag uitgekozen? Uh, ik heb uh, de zee, mijn ziel. De zee, mijn ziel. Hier komt-ie, Marco, met een stuk poëtie. De zee, mijn ziel. Naast auto's zijn vrouwen een slechte investering. Een stelling met enige houvast. Ik heb geen balverstand van auto's, ook niet van vrouwen. Vandaar. Er zijn mannen die veel om auto's geven... en ze daarom eenvoudig kunnen verkopen. Een tegenstelling met enige houvast. Er zijn er die niets om vrouwen geven. Ze kijken naar hun tieten... Prima bandjes, zeggen ze. Sommige mensen geven om niets. Daar hoor ik niet bij. Ik geef om veel. Zelfs auto's staan ergens onder op dat lijstje. Vrouwen bovenaan. Heerlijke wezens. Vaak. Ik had eens al mijn geld geïnvesteerd in liefde. Olympische zwembaden vol vertrouwen. Zij kwam uit het gedeelte van Rusland... Waar eindeloze korenvelden golvend de zee nabootsen. Daar moest ze het mee doen. Mooi, maar dodelijk saai. Een mens wordt zijn landschap. Op een kalme, warme dag in mei liet ik haar mijn deinende ziel zien. Schepen in de heilige verte, daar waar wolken water raken. Het brede strand, spelende kinderen, rennende honden... Ik hou het meer van de stad, zei ze. Dan weet je dat het met jullie nooit wat wordt. Dank je wel Marco. Een mooi, een mooi stuk wat je net bracht. En een duidelijke boodschap ook, hè? Ja, Zullen we maar zeggen? Over de <laughs> <blijft> ze, hè? <laughs> iedereen is er stil van. Iedereen is er stil van. Ja, echt uh, nou, een prachtig uh, stuk weer. Kunnen we hem op de app zetten? Ja. Ja, dus hij komt weer uh, op de app en dan uh, kan iedereen Nabeluisteren, na na na Naluisteren. nabeluisteren, klinkt ook. Uh, is het wel goed, nabeluisteren? Uh, nee, naluisteren. Naluisteren, na dat bedoel ik. Naluisteren of uh, nalezen. Juist. Precies, dat is hem. Dat is hem. We hebben hier toch een nieuw woord voor het woordenboek, toch? Oh, dat is nog niet dik genoeg wijs. <laughs> Ja, ja, nou ja, goed. Eh, dankjewel, Marco, uh, in ieder geval. Uh, en wij zitten nu alweer aan het einde van uh, dit uur. Maar we gaan nog twee uur door, hè? Ja, we gaan nog twee uur, Wat uur door. Wat gaat er allemaal heen? gebeuren de zo Vents. meteen? Herto, uh, die hebben we hier uh, live in de studio. Ja, die zijn druk aan het opbouwen, zie je. Dus uh, ja, als uh, de buren een hoop herrie horen, dan uh, komt dat hier vandaan, hè? Nee? Heb je het wel gemeld dat we een <lacht> beetje herrie gaan maken? Nee, dat nog niet. Dat, heeft, <lacht> dat nog niet. Maar dan komen dat, ze gauw genoeg achter. Ja, dat zou ik dan heel snel gaan doen, daar. <lacht> dus... Nee, wij gaan ervan genieten de, het volgende uur. Dus de band uh, Stretto. En uh, ja, wat hebben we voor de rest nog? Uh, als het goed is, gaan we nog iemand bellen. Nog iemand bellen en uh, uiteraard heel veel lekkere muziek. En uh, ruimte ja, voor zoekplaten. Ja. Die kunnen ze ook nou eventueel aanvragen. Hoe kunnen ze die, die aanvragen, Fred? Even naar uh, zfmartiesten.nl en daar rechtsboven in de hoek staat een uh, leuk balkje. Daar klik je op, en uh, daar kun je alles invullen. En dan komt het bij mij terecht. Oké, okay, nou tot zometeen zijn we er weer met uh, Zandvoort voor jou. En dan het volgende uur. En uh, ja, daar komt hij nog een keer, uh, Marco. De engelbewaarder. Oh <laughs> ja, gezellig. Marco maken. Ja, tot aan vijf uh, uur. De engelbewaarder. En zometeen uh, stretto hè. Hou je radio aan.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 Een motor die draait, toch waarschijnlijk aan in je hoofd die kraait. Ik weet nu, dat er een engelbewaarder bestaat. je Je kunt maar iets zien, als ze zachtjes tegen je vraag. Ik weet nu ook, dat zo'n engelbewaarder op je bent